8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Critici van akkoord vrezen voor de koopkracht. Lagarde roept Nederland op tot verdere verlaging van tekorten. En Soyuz veilig aangekomen bij ISS. Uit reacties op de maatregelen in het Vijf blijkt vooral bezorgdheid over de koopkracht...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 Gisteren lekte de maatregelen uit waarover VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie afspraken hebben gemaakt. De koopkracht daalt in de plannen gemiddeld met maximaal 2 procent. De HOW-leeftijd gaat in 2023 naar 67. Ook gaat het eigen risico in de zorg omhoog, wordt de accijns op sigaretten en drank verhoogd en wordt het ontslagrecht versoepeld. Directeur Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds noemt het extreem belangrijk... dat Nederland volgend jaar het begrotingstekort terugbrengt tot onder de 3 procent. In Nieuwsuur zeiden ze dat hoge tekorten, in combinatie met weinig tot geen groei, niet vol te houden zijn. Nederland is op dat vlak altijd heel stabiel geweest, zei ze. Lagarde zei in het interview ook dat de Griekse crisis tijd gaat kosten. Ze zijn niet te hopen dat Griekenland uit de euro stapt. Maar ze zei dat het land zich dan moet houden aan het akkoord met de eurolanden. Veel Grieken verzetten zich tegen de ingrijpende bezuinigingen in dat akkoord. De blinde Chinese activist Cheng Guangcheng kan China waarschijnlijk snel verlaten. Hij heeft de aanvraag voor een paspoort afgerond... en heeft van de autoriteiten te horen gekregen... dat het waarschijnlijk binnen 15 dagen kan worden afgegeven. Chen kwam eind april in het nieuws toen hij aan zijn huisarrest ontsnapte... en zijn toevlucht zocht in de Amerikaanse ambassade. Dat leidde tot een diplomatieke rel tussen de Verenigde Staten en China. Na zes dagen verliet Chen de ambassade weer... en sindsdien ligt hij in een ziekenhuis in Peking. Chen heeft van de VS de toezegging gekregen dat hij daar kan gaan studeren. Hij wil naar de New York University. President Obama heeft een medaille toegekend aan een militair die in 1970 in Cambodja is gesneuveld. De man krijgt de Medal of Honor, de hoogste militaire onderscheiding, omdat hij zwaar gewond nog de levens van enkele medesoldaten heeft gered. Dat deed hij door een granaat in een vijandige bunker te laten ontploffen. Bij de explosie kwam hij zelf ook om het leven. 42 jaar geleden hadden zijn superieuren de medaille al aangevraagd, maar door fouten waren de papieren daarvoor blijven liggen. Een andere Vietnam-veteraan die de papieren op het poor was gekomen... heeft zich opnieuw voor de zaak ingezet. De Spaanse koningin Sofia heeft een bezoek aan Groot-Brittannië afgezegd... wegens de kwestie Gibraltar. De koningin zou morgen aanzitten aan de lunch... ter gelegenheid van het 60-jarig regeringsjubileum van koningin Elisabeth. Ze komt niet omdat de Britse prins Edward en zijn vrouw... in juni Gibraltar bezoeken. Groot-Brittannië en Spanje hebben oneenigheid over Gibraltar... dat in de 18e eeuw aan Engeland werd toegewezen. Spanje vindt dat Gibraltar bij Spanje hoort en moet worden teruggegeven. Het ministerie van Defensie wil elf Chinook-transporthelikopters kopen. Dat schrijft minister Hillen in een brief van de Tweede Kamer. De nieuwe helikopters kosten samen ongeveer 250 miljoen euro. En Defensie moest kiezen tussen modernisering van elf oude Chinooks... of aanschaf van nieuwe toestellen. Volgens Hille is de aankoop van nieuwe Chinooks weliswaar duurder... maar wordt het verschil meer dan gecompenseerd door doelmatigheids- en kostenvoordelen. Kinderen die het busongeluk van 13 maart in een tunnel in Zwitserland hebben overleefd... hebben een bedankbrief gestuurd aan de hulpverleners. De kinderen en de ouders van de Sint-Lambertenschool in het Belgische Heverlee... stuurden de brief naar de hulpdiensten en ziekenhuizen in Zwitserland... en naar het ziekenhuis in Leuven. Bij het busongeluk in Zwitserland kwamen 28 mensen om, onder wie zes Nederlandse schoolkinderen. De soyuz raket die dinsdag werd gelanceerd, is vastgemaakt aan het internationale ruimtestation ISS. Dat gebeurde op een hoogte van 399 kilometer. Nooit eerder was de koppeling zo hoog boven de aarde. Het vorige record stond uit 2001 met 393 kilometer. Aan boord van de Soyuz waren twee Russen en een Amerikaan.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 Dat is weer nog bijna overal droog met wolkenvelden afgewisseld door zonnige perioden. Mogelijk in het noordoosten en enkel buitje. Temperatuur rond 14 graden. De dagen daarna wordt het wat warmer, maar de kans op regen neemt toe. Een idee over vooroplopen: de Briklanden: Brazilië, India en China. Iedereen heeft het er tegenwoordig over.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 NOS Radio-injournaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. De bezuinigingen, zoals de vijf partijen die hebben afgesproken... hebben grote gevolgen voor de zorg. Straks de reacties uit de zorgsector op de plannen. En ook de VVD heeft de handtekening onder het akkoord gezet. Maar is het wel een hard pakket voor de achterban? We praten er zo over met vvd prominent Robin Linschoten. Maar premier Rutte en VVD-leider is boven alles blij dat dat akkoord er is. Belangrijk omdat we laten zien dat dit een land is met stabiele overheidsfinanciën. Maar dat gaan we dus wel voelen. De belangrijkste punten uit het vijfpartijenakkoord zijn gisteren uitgelekt. Demissionair premier Mark Rutte is blij dat er eindelijk hervormingen komen in de gezondheidszorg. Partijen die willen hervormen in de gezondheidszorg. Dat kon de afgelopen anderhalf jaar niet. Het gaat nu op hele grote schaal gebeuren. Volgens Rutte ziet iedereen nu wel de noodzaak in van hervormingen. Bijvoorbeeld ook van de hypotheekrenteaftrek. Je moet echt... Wel ergens in de god hebben gelezen in Nederland. Als je niet hebt gezien dat we in de afgelopen anderhalf jaar de huizenprijzen veel te veel gedaald zijn. Dat we een enorme eh, schuld, een veel te grote eh, schuldbubbel hebben eh, opgebouwd langs de hand. Daar wordt ook door de internationale financiële markten naar gekeken. Dus wat je nou doet is bestaande gevallen blijf je vanaf. Maar voor nieuwe gevallen zeg je: er blijft de volledige eh, hypotheekrente aftrekken. Maar we vragen je wel om af te lossen. We een tevreden Mark Rutte. Wij gaan naar uh, oud-VVD-Kamerlid en staatssecretaris Robin Linschoten. Meneer Linschoten, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Bent u net zo positief als meneer Rutte? Uh, onder de streep wel. Er moest een akkoord komen. Uh, dat stond uh, eigenlijk helemaal niet ter discussie wat mij betreft... maar ik vind het geen mooi akkoord... Dat moeten we even uitleggen. Want u zegt onder de streep: het is goed dat we daardoor eh, ja, tegemoet komen aan de wensen van Europa. Zoals we dat zelf ook al hebben aangegeven. Maar er gebeurt ook nog wat ja, boven die streep. Het is, is niet alleen aan de wensen van Europa tegemoet komen, ook aan onze eigen wensen. Omdat we de overheidsfinanciën op orde willen hebben. vanwege de consequenties die het heeft op de langere termijn als dat niet het uh, geval is. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar de overheidsfinanciën, is in Nederland uh, de structurele onevenwichtigheid niet uh, dat we te weinig belastingen betalen. maar dat we te veel uitgeven. En als ik dit akkoord zie, dan zie ik toch ook behoorlijk wat belastingverzwaringen die in de plaats zijn gekomen voor bezuinigingen die de bedoeling waren. Ja, dus het, dat probleem, is ik... het probleem wordt opgelost door meer geld op te halen bij volk, bij werknemers en werkgevers? Uh, absoluut, absoluut. Had er meneer Linsgroot ook meer hervormd moeten worden? Ja, zei dat je dat als een hele korte termijn niet echt kunt verwachten van partijen, omdat hervormingen... Uh, toch een wat uh, wat meer tijd vragen. Ik hoop overigens wel dat als we zometeen de verkiezingen hebben gehad, de partijen die gaan onderhandelen over een nieuw regeerakkoord, het met elkaar eens worden over uh, fikse additionele ombuigingen uh, en, en hervormingen van, uh, van de economie. En met name van de gezondheidszorg. En wat dan vooral, wat, wat zit daar het meest verkeerd, vindt u? Het uh, probleem bij de gezondheidszorg is dat er uh, nog veel te veel aan inefficiënties in het complete systeem zitten. Die zijn voor een deel het gevolg van het stelsel wat we hebben, wat veel te ingewikkeld is. Uh, daar zitten perverse prikkels in. Uh, en die moeten worden weggehaald om te zorgen dat je een combinatie kunt krijgen van uh, ja, betere kwaliteit leveren, maar toch voor minder kosten. En dat is uh, ja, toch de gouden formule waarvan ik hoop dat de partijen daar na de formatie op uitkomen. Maar meest u dat dan toch niet in dit akkoord? Want dat hadden ze natuurlijk ook in een zinnetje best bij kunnen zetten. Dat doet het ook goed in Europa. Ja, daar was ik ook zeer voor geweest. Maar we moeten ons realiseren dat dit akkoord natuurlijk zich in eerste instantie... heeft gericht op de begroting van volgend jaar... En die hervormingen die hebben natuurlijk uh, met name te maken met een opbrengst die zich pas in de daaropvolgende jaren zal realiseren. Dus dat men uh, voor de begroting uh, volgend jaar hierop gericht heeft, daar kan ik me wat voorstellen. Want uh, ja, de opbrengst uh, die je wilt realiseren voor die begroting, die moet ook binnen één jaar te realiseren zijn. En dat lukt je wel met bezuinigingen, dat lukt je wel met belastingverhogingen, maar met structurele hervormingen. Die vragen echt meer tijd als het gaat om het realiseren van de effecten daarvan. Dan even naar punten die de VVD wel eens pijn zouden kunnen gaan doen in de campagnes. Uh, ik kan me voorstellen dat uh, andere partijen, uh, tegenstanders van de VVD... Uh, dit zullen gebruiken in de campagne. Bijvoorbeeld gezinnen met een verzamelinkomen van plus 125.000... gaan uh, geen kinderopvangtoeslag meer krijgen. Uh, btw-verhoging, woon-werkverkeer dat extra belast gaat worden. Ik hoor ze, ik hoor ze het al zeggen, de werkende Nederlander wordt aangepakt. Ja, er zitten voor alle partijen, voor de VVD en voor andere partijen pijnlijke punten in... Maar de eerlijkheid is zeggen dat als je een pakket van deze omvang alweer gezegd voor de begroting volgend jaar al gerealiseerd wil hebben in, in termen van opbrengsten, uh, dan zijn er niet zo heel erg veel alternatieven voor. Maar hoe gaat de VVD dit uitleggen aan uh, de, de kiezers van de VVD, over het algemeen werkende Nederlanders? Ja, maar die werkende Nederlanders en die kiezers van de VVD, die realiseren zich heel goed dat het van het allergrootste belang is dat we de overheidsfinanciën op orde hebben. Als de financiële markten uh, het vertrouwen in Nederland verliezen, dan zou alleen al vanwege de renteontwikkeling die dat met zich meebrengt, uh, dat de overheidsfinanciën enkele miljarden kosten. En die zullen ook moeten worden opgebracht. Dus ik zei al, uh, onder de streep moet dit gebeuren. Weet u, in de, in de politiek uh, is het vaak zo, heb ik van een oud-collega geleerd... Uh, als het niet kan zoals het moet, uh, dan moet het maar zoals het kan. Ja. En dit pakket is wat mij betreft uh, er eentje in die categorie. Maar is er niet te veel toegegeven aan de wensen van GroenLinks? Ik vind dat GroenLinks een uitermate uh, goed onderhandelingsresultaat heeft bereikt. Hmm. Nou, dat hebben zij dan goed gedaan. Maar toch nog een keer, meneer Linschoten. want... Je kunt zich de debatten natuurlijk voor de verkiezingen al voorstellen. Je mag wel 130 rijden, maar je moet er wel extra veel voor gaan betalen. Valt hier campagne mee te voeren? Ja, natuurlijk valt hier campagne mee te voeren. Uh... Ja, ja, Verkoopt dat, handelen in het landsbelang? Ja, ik denk dat het overgrote deel van de Nederlanders uh, zich langs op mijn hand realiseert wat er aan de hand is en dat er echt wat moet gebeuren. En ik denk, eerlijk gezegd, dat partijen die uh, het aandurven... om ook met voor hen zelf vervelende maatregelen... daar de verantwoordelijkheid voor te nemen... dat die door de kiezers beloond zullen worden. Ik ben ook wel benieuwd naar uh, hoe de verhoging van de AOW-leeftijd bij u valt. Uh, dat zou wel een hervorming zijn. U ja. bent staatssecretaris van Sociale Zaken geweest. Zullen de sociale partners dit slikken? Ik denk uiteindelijk dat ook daar een achterban aanwezig is... die zich realiseert dat er wat moet gebeuren. Dit is een van die maatregelen waarvan ik vind uh, dat het erg goed is ten opzichte van het, het vorige pensioenakkoord. Uh, iedereen weet dat hier wat moet gebeuren. En dan kun je er maar beter zo snel mogelijk mee beginnen. En dan nog even uh, het ontslagrecht. Bij uh, de arbeidsmarkt natuurlijk, het ontslagrecht is, wordt versoepeld. Denkt u dat de bonden te overtuigen zijn van de noodzaak? Nou, die zullen daar niet bij staan te juichen. Maar u weet uh, dat dit nou juist een van de punten is uh, waar de VVD al ja. uh, enige tijd voor gepleit heeft. Dus daar zit in ieder geval voor wat betreft de VVD-achterban uh, geen uh, heel erg groot pijnpunt. Nou, dat valt alweer in te brengen, straks voor de verkiezingen. Zo is het. Meneer Linschoten, hartelijk dank voor uw commentaar. Graag gedaan. Goedemorgen. En wij hadden het over die werkende Nederlander. Kiezer van de VVD misschien wel. Uh, ondernemers ook. In Kastrikum is Mark-Robin Visser op uh, de camping, het bakken. En je bent ook bij een ondernemer, Mark Robin? Nou ja, wat dacht je? Een camping is natuurlijk ook een onderneming. Maar op die camping staan dan weer andere ondernemers. Zoals Gerard Haar, die heeft hier een supermarkt en een croissanterie. En s'avonds bakt u ook nog pizza's. Uiteraard. Dat jammer. zijn lange dagen als ondernemer. Z zeker in het hoogseizoen, uh, ja. absoluut. Ja. S morgens om een uur of zes, half zeven, begint het met... Uh, ja, broodjes, croissantjes bakken voor de mensen. Dat is het item voor op de camping. Ja, ik rook ze vanmorgen al. Zijn ze allemaal klaar? Er zit nog wat in de oven nu? Zo goed als, want ik word nu een beetje opgehouden door de verslaggever. Ja. Maar <laughs> het is bijna klaar. Het is nog niet echt topdruk. De verwachting is dat in de loop van de ochtend dat de camping volloopt. Ja. De koude nacht hebben de mensen nog vermeden, denk ik. Ja. Ja, ja. U bent een echte ondernemer. U had vroeger meerdere supermarkten, nu alleen deze nog op deze camping. Hoe kijkt u nou als ondernemer naar dat bezuinigingsakkoord? Nou. Door de upgrading van de camping merk je al dat er toch mensen met een kleine portemonnee dat die toch langzaam wel afvallen. Want wat bedoelt u met de upgrading? Uh, de, de modernisering van de, van de camping in zijn totaliteit. Waarmee dus er komt een ander soort gasten hier? De, waar de winkel ook in meegegaan is, ja, ik, ik noem het nu maar steeds meer de grachtengordel. Uh, mensen die hebben dan toch wel wat te besteden. Ja. Maar bij ons blijft factor weer blijft het meest belangrijk. Ja. Is het slecht weer, zoals vorig jaar met het hoogseizoen, dan merk je dat dan kost dat heel veel geld. Ja. Uh, en goed. nu deze bezuiniging eroverheen uh, is toch wel afwachten hoe dat verder uitpakt. Want ik vond het toch wel verontrustend dat we van de week hoorden... nee, gisteravond was dat, dat de verwachting is dat er drie à 400.000 man minder op vakantie gaat in Nederland. En dat zal ons aan de portemonnee uh, zullen we dat gaan merken. Ja. Ja. Dus het wordt vechten voor de boterham. Uh, en daarbij komt dat we afhankelijk zijn van uh, toch... Uh, ik heb vroeger op school geleerd, je moet wel prezante kijkers maken van kijkerskopers... De camping zal toch zijn best moeten doen dat die kijkers te komen, anders heb ik geen kopers. Ja. Zo is het simpel. Ja. Ja, als er geen gasten op de camping staan, dan staat u hier voor niks die croissantjes te bakken. Nou, dat, daar komt het dan op neer, ja, inderdaad. Ja, ja. Als ik even om me heen kijk, eten en drinken, ook die pizza's van nu is allemaal 6% btw. Hè? Ja. U verkoopt bijna geen artikelen die onder die hoge btw vallen. Het zijn de hoofdzakelijk alcoholhoudende dranken, dus wijnen ja. en bieren. En uh, een stukje speelgoed wat we verkopen. De rest is zo goed als alles laag btw. Dus ja. uh, dat valt wat ons met betreft, valt betreft in. Levensmiddelen valt het nog wel ja. mee. Uh, maar goed, als je, dan, als je dan leest dat bier, bijvoorbeeld de accijns van bier 10% omhoog en wijn 15%. Wat gaat dat eigenlijk betekenen voor een fles ja. wijn? Kunnen we dat uitrekenen? D dat is, met, ja, dat is uh, natuurlijk verschillende prijzen met flessen, Maar dat zal gauw twee kwartjes tot drie kwartjes duurder gaan worden. Fles. Uh, op een fles wijn, ja. ja. ja. En een kratje eens... bier... Een kratje bier uh, heb ik nog niet zo doorberekend, maar het zal gauw naar een kleine gulden, een kleine, gulden kleine euro ja. zal het gaan, uh, ja. ja. ja. Ja. Ja, en dat, ja. En dan de sigaretten er nog overheen, die ook behoorlijk ja. in accijns gaan Koopt u die ook hier? Verkopen we ook, ja. ja we hebben een totaalpakket, we hebben een complete supermarkt. U heeft een, uh, een totaalpakket, wat dus nog wel totaal ook een beetje duurder gaat worden. Dat uh, zit eraan te komen inderdaad. Ja. Ja, en dan maar. moet je dus als ondernemer denken, hoe ga ik dat uh, oppakken? Ga ik de prijzen iets verlagen? Of hoe uh, heeft u daar al ideeën over? Het zal, uh, wij worden godzijdank gestuurd vanuit de organisatie. Ja. Uh, het, zal, uh, het zal wat marsje gaan kosten. Ja. Uh, dat moeten we dan weer gaan kopen compenseren met kostenbesparingen. Het piepje is te horen. De Ik oven... hoor een piepje. Zullen we even bij de oven kijken? Welke oven is het? Deze, deze okay. ja, ja. ja. Doe maar gauw open voor de croissants uh, verbranden tien, oh, nee. tien plaatjes croissanten. Heerlijk, ze gaan er, Heerlijk, uit. Ze gaan er nu uit. Gaat, de winkel ja. gaat zo open, Goed inderdaad. <laughs> Goed uitbakken. Uit de supermarkt. De nacompetitie en de play-offs in het betaald voetbal naderen de ontknoping. Hoort u straks meer over de verkeersinformatie, kunnen we kort over zijn. Daar staan geen files, hoe je rijdt. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We blijven nog even bij het vijf-partijenakkoord, Want er is ook sprake van verplicht schatkistbankieren door lagere overheden. Moet u denken aan provincies, gemeenten en ook waterschappen. Wat houdt het in? Die mogen hun spaargeld niet meer bij gewone banken stellen. Maar alleen nog maar bij het ministerie van Financiën. Ralf Pans van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Welkom in de uitzending. Goedemorgen. Wat vindt u daarvan namens de VNG? Nou, dat is een slecht plan. Omdat uh, het betekent dat de gemeenten niet de vrije beschikking uh, hebben over hun eigen geld en niet zelf kunnen bepalen bij welke degelijke financiële instellingen ze dan onderbrengen. De degelijke financiële instelling, ik heb toch een ander beeld van gemeenten en provincies wat dat betreft. Dan moet ik denken aan ISAFE. Gemeenten kunnen dat zelf niet zo goed. Nou, dat is mijn niet gevoel. Juist, het is, we hebben in het verleden bij de provincies het bekende CTCO-affaire geweest. En wat een paar jaar geleden hebben we die ISAFE-toestand gehad. Dat was overigens een uiterst beperkt aantal gemeenten, zeker provincies, die daarmee te maken hadden. Sindsdien is de wetgeving flink aangescherpt. Dus gemeenten kunnen eigenlijk, en dat geldt trouwens ook voor provincies, kunnen geld alleen maar bij zogenaamde uh, triple-E instellingen onderbrengen. Dus dat zijn de meest degelijke banken die er zijn. Dus, uh, kan niet een fout gaan, zoals eigenlijk. Wat zegt u? Het kan niet meer fout gaan, zegt u. Eigenlijk. Nee, er zijn scherpe regels, terecht scherpe regels uh, uh, gemaakt. Dus daar hoef je niet voor te doen. Maar ik denk dat het een beetje past in een lijn waar de Rijksoverheid al een tijdje mee bezig is. Namelijk de investeringen van gemeenten worden beperkt via een wet die er nu ook aan zit te komen... ...over hardbare overheidsfinanciën. We krijgen nu dit schatkistbankieren... ...waardoor de gemeenten dus niet meer zelf... hun uh, ...geld uh, uh, kunnen beheren. En ook de uh, lokale belastingen... ...zijn aanzienlijk... Uh, uh, laat ik zeggen, ...ingeperkt, zodat de gemeenten... ...heel weinig speelruimte hebben, terwijl hun... Zaken stevig toenemen en ze bovendien ook nog eens een keer, ook met dit akkoord overigens, honderden miljoenen inkomsten minder krijgen van de hm. Rijksoverheid. Meneer Pans, even over dat zelf geld beheren. Ja. Um, dat, dat kunnen gemeenten allemaal wel goed. Ik vraag het toch nog maar even. Hebben ze daar dan wel mensen voor die dat bankieren aan kunnen. Nou, dat is op zichzelf niet zo heel ingewikkeld. Uh, kijk, oh, ja. uh, het wordt ingewikkeld als je, uh, laat ik zeggen... Maar het gaat wel uh, om gaat veel geld natuurlijk, bewegen, hè? En dat uh, kunnen gemeenten gewoon niet, omdat ze dat verboden is. Ja. Maar goed, het gaat wel om veel geld. Het, ja, het moeten we overigens zeggen. Het aantal gemeenten wat uh, zogenaamde liggende geld heeft, dus geld in afwachting van een uh, besteding, omdat men het heeft gespaard, bijvoorbeeld voor investeringen en dergelijke. is ook weer niet zo heel erg groot hoor. Gemeenten zitten niet heel dik in het geld. Uh, maar voor die gemeenten die bijvoorbeeld in het verleden, geldt ook voor provincies, bijvoorbeeld aandelen in de energiebedrijven. Uh, hebben uh, verkocht, ja die moeten nu hun geld ineens overhevelen... naar de Rijksoverheid, waarvan de kans dat ze daar... een aanzienlijk lager rendement uh, krijgen natuurlijk ook zeer groot is. Ja, dus het gaat ook het, geld kosten. Wat scheelt dat zo al? Want ik lees dat bijvoorbeeld... Limburgse VVD uh, gedeputeerd, dat gaat dan over de provincie. Mark Verheijen heeft berekend dat, uh, die verplichte winkeldering... bij het Rijk um, zijn provincie, in ieder geval inkomstenderving... van jaarlijks 12 tot 15 miljoen euro uh, ja. Nou ja, oplevert. Ja, we hebben uh, uit Noord-Holland ook al van dat soort berekeningen uh, uh, gehoord... En dat zal best wel kloppen. Uh, dus uh, kijk, als je dit gaat doen... Uh, en, uh, dan, dan heeft het natuurlijk gewoon uh, opnieuw financiële consequenties... voor de gemeente en de provincies. En dus juist in de, in, in de tijd waarin je toch eigenlijk hoopt... dat ze ook een beetje gaan investeren... en de, de zaak aan de praat uh, houden... en niet zo meedoen met dat somber allemaal... Uh, toch wel grote gevolgen. Hm. En u zegt, we moeten toch, of de gemeente moeten toch al voor ze inleveren. Uh, ja. Is er grote ontevredenheid over het vijfpartijenakkoord? Nou, dat kun je eigenlijk nog niet eens zeggen, want we kennen het natuurlijk allemaal niet. Ik weet wel want dat soort berekeningen hebben we wel al globaal kunnen maken. Dat alleen al in het lopende begrotingsjaar 2012, en dat geldt ook voor het jaar daarna, dat dit vijf partijakkoord een tegenvaller voor de gemeente van tussen de 3 en 400 miljoen gaat opleveren. Dus het is ontzettend veel geld. Waar zit hem dat dan in? Nou, dat heeft te maken met het feit dat als de Rijksoverheid gaat bezuinigen... dat er een methodiek is dat de gemeente dan ook minder geld krijgt. Geld voor provincies ook. En omgekeerd, als het Rijk meer gaat uitgeven... dat de gemeente de provincies dan ook meer krijgen. Nou, De doorrekening van dit akkoord naar de gemeente... betekent ongeveer een tegenvallen van 300-400 miljoen. En dat heeft dus forse gevolgen. Goed. Meneer Pans van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Hartelijk dank voor uw uitleg. Goedemorgen. Het is negen minuten voor half negen uur, luistert naar het ZOS Radio 1-journaal. Het rommelt in Griekenland. Gisteren werd bekend dat daar op 17 juni opnieuw nieuwe verkiezingen worden gehouden. Europa houdt nog altijd rekening met een uittreding van Griekenland uit de eurozone. En daardoor dreigen ook andere landen in Europa verder in de problemen te komen, zoals Spanje. Correspondent Rob Zoutberg in Madrid. Rob, Hoi. waaruit bestaan die problemen dan? Nou ja, uh, wij stuurden gisteren Joris van de Kerkhof onmiddellijk naar Griekenland... toen we hoorden dat daar de problemen toenamen. Maar we leven natuurlijk in een geglobaliseerde economie. Alles heeft gewoon met elkaar te maken op dit moment. En terwijl wij dus onze verslaggevers op dit moment terecht naar Griekenland sturen... Wordt, en daar de bestuurlijke chaos groter wordt... kijken investeerders natuurlijk verder om zich heen uh, in Europa. En het eerste wat ze op dit moment zien is... Spanje En uh, je ziet dat het een nogmaals met het ander te maken heeft. Terwijl de, uh, de problemen in Griekenland oplopen... Gaan hier, uh, gaat hier die rente op de tienjarige staatsleningen verder omhoog. Het schoot gisteren zelfs de 6,5% voorbij. En het was toch echt het hoogste niveau sinds november. We hebben het alles iets hoger gezien. Maar het is gewoon een rentedruk die natuurlijk onhoudbaar is uh, voor Spanje op langere termijn. Uh, overheid is daar ook boos op dat dit kan gebeuren terwijl ze zo hard aan het bezuinigen zijn... terwijl ze zo hard bezig zijn om de boel hier in orde te maken. En, ja. en wij ook onmiddellijk naar, naar de ECB en zeggen... Uh, uh, spreek eens je vertrouwen uit in het land, want we zijn er zo hard mee bezig... maar we worden alleen maar naar beneden getrokken. Ja, want even voor de duidelijkheid, dat lijkt dan, die bezuinigingen... lijkt dan water naar zee dragen als je uh, zoveel rente moet betalen op... Op je leningen ja. natuurlijk. Ja, maar ik kan het ook heel nuchter zeggen. Uh, het maakt niet uit wat voor regering er zit in Spanje. Vorig is weggestuurd omdat ze er niks van bakten. Een nieuwe regering treedt aan die het land letterlijk in zijn weurgrijp heeft... Uh, van alles wat ze aan het uitvoeren zijn, aan het bezuinigen... om maar in de pas te lopen met Brussel. Maar het is voor de markten niet genoeg. Hm. En Rob, hoor je dan al wel eens iemand het opperen? Een Spaans exit uit de eurozone? Uh, hier nog niet, al, al hoor ik hier... Ik, je moet één ding weten, ik was destijds in Argentinië... terwijl daar alle problemen met de banken zo groot waren... Hè, rond, rond het jaar 2000. En alle woordenschat, de Spaanse woordenschat... die toen hoorden bij, uh, bij het faillissement... of het dreigende faillissement van Argentinië... Coralito, het afschermen van banken, uh, casserolada. Pannen, protesten, al die, al die woorden die zijn nu terug hier in de Spaanse kranten en dan over de Spaanse economie. Al heeft iedereen wel het gevoel: ja, we moeten wel binnen uh, Europa blijven, we moeten wel binnen uh, die munt ook blijven. Al is het alleen maar om te voorkomen dat het land uh, in twee kampen uit elkaar valt en uh, met elkaar op de vuist gaat. Dat klinkt misschien raar, maar daarvoor is een herinnering hier aan de burgeroorlog toch wel heel sterk uh, levend. Ja. ja. Onrust dus in Spanje. En tegelijkertijd kunnen de Spanjaarden... en misschien de regering ook wel niet zo heel veel doen. Hè? Want je hebt het al over die geglobaliseerde economieën. Uh -huh. uh, het lidmaatschap van uh, de EU... Uh, en, en het, de plaats binnen de eurozone. Het, het, het is niet aan de Spanjaarden, zo lijkt het. Nee, nee. Het is wat ik net zeg. Rajoy trad aan het conservatieve, uh, met zo'n conservatieve regering... eind vorig jaar. En ze doen echt... Alles om in de pas van Europa te blijven. Ze hebben een, een, een, een saneringsplan voor, de, voor die banken, hè, die zo zitten met, met een onroerend goed, hebben ze aangekondigd. Ze uh, hebben gezegd, nou, we gaan die banken stutten met 25 miljard euro. Maar het is allemaal niet voldoende en, en er wordt niet goed op gereageerd uh, door de markten. En de vraag is nu: ja, hoe lang gaat het verder? Spanje heeft snel meer geld nodig, zodat zal het op moeten gaan halen op de kapitaalmarkt. Maar, maar we weten natuurlijk wel inmiddels zoveel van de economie... dat komt die rente eenmaal rond de 7 procent. Ja, dan wordt de situatie onhoudbaar. Krijg je een herhaling van wat we destijds in Portugal zagen... dan kan de regering wel blijven roepen... we redden het wel, we hoeven niet gered te worden, geen zorgen mensen. Mm -hmm. Maar ja, dan is, dan is er gewoon geen, geen reden aan. Correspondent Rob Zaalberg vanuit Madrid. Rob, dank je wel. En zo dadelijk uh, schakelen wij met Athene. Daar is uh, verslaggever Joris van der Kerkhof. Om half één vanmiddag begint in Den Bosch het eerste promotieduel tussen uh, plaatselijke FC Den Bos en bezoeker Willem II uit Tilburg. Trainer van FC Den Bos is Alfons Goedendijk. Meneer Goedendijk, goedemorgen. Goedemorgen. En alvast gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Met uw verjaardag. Ja, dat klopt, ja. Nou, de promotie nog. Ja, dat zou mooi zijn. Dat, is, uh, ja, dat komt toevallig samen. Maar ja, uh, yeah, ik ben natuurlijk niet zo bezig met die verjaardag, maar meer met die wedstrijd. Nee. Hey, is dat niet ook een hele rare wedstrijd voor u, meneer Groenendijk, omdat u nog trainer was van Willem II vorig jaar? Uh, nou, dat valt best mee hoor, want er is geen oud Kijk, Het is gewoon een club waar ik gewerkt heb en waar ik nog heel veel mensen ken. Nou, op zich uh, is dat, is natuurlijk hartstikke leuk om, om juist tegen zo'n club dan uh, om de promotie te spelen. En uh, ja, in een vol stadion dus, uh, en, en mooi weer. Dus ja, uh, alle ingrediënten zijn aanwezig en, en nu nog een goed resultaat. Ja, maar u heeft niet een, een deel van uw hart verloren aan WM2, begrijp ik. Uh, nee, nee, nee, nee, ik heb er, ik heb er wel een, een leuke tijd gehad wat een, wat een beetje uh, ja, natuurlijk in mineur uh, eindigde. Maar uh, uh, goed, uh, die dingen moet je ook weer achter je laten en je gaat weer door. Ja, u heeft niet gevraagd, uh, mag ik vandaag niet op de bank zitten? <laughs> Nee, nee, nee, helemaal niet. Nee. Nee, dat vragen we natuurlijk omdat uh, twee spelers van u getekend hebben bij Willem II en u laat ze niet spelen. Nee, dat klopt. Het was natuurlijk een uh, ja, toch wel een beetje een precaire situatie. Uh, ja, die, ik heb natuurlijk met die gasten om de tafel gezeten. En ja, daar zag je wel dat, het, dat ze daar heel veel moeite mee hadden. Om, omdat er zoveel belangen spelen natuurlijk. En, en ja, dus hebben we onderling overleg besloten om, uh, om ze niet te laten spelen. Want? Uh, u denkt echt dat zij um, niet vol zullen gaan voor, voor Ute? Nou team? ja, er was veel twijfel. Kijk, u moet het zo zien uh, als Willem II promoveert... En uh, ja, dan krijgen zij ook uh, eredivisiecontracten, dus dat speelt echt uh, heel veel geld voor de jongens. En ja, als zij een, een fout maken, dan kunnen ze altijd natuurlijk, voetballers zijn ook mensen, maar ja, als, dan, dan, dan zal er alweer sprake zijn van, uh, ja, van opzet, uh, dat soort dingen. Uh, dat speelt allemaal mee. En ja, je wil als speler wil je ook niet in zo'n situatie terechtkomen, het is echt een spagaat. En, ja, dat, dat, dat is heel moeilijk. En, maar die jongens die, die wilden die wel of niet spelen? Nee, die wilde zelf, uh, die twijfelde zodanig dat, uh, dat ik uiteindelijk de verantwoordelijkheid genomen heb en mijn knoop door heb gehakt. En uh, ja, daar hebben ze besloten om ze dus niet te laten hm. spelen. Maar dan komt u dus niet met de sterkste elf het veld in. Nee, dat klopt. Het zijn twee waardevolle spelers en uh, twee, ook nog twee verdedigers. Uh, nou ja, wij zijn de minst gepasseerde verdediging in betaalde voetbal en hebben die twee ook een steentje aan bijgedragen. En, ja, dus, uh, ja daar ga je dan, uh, dan ga je kijken naar een oplossing en dat hebben we ook gedaan. En, uh, we hebben ook heel veel vertrouwen in de jongens die er vanmiddag wel staan. Wat voor wedstrijd verwacht u? Nou, spanning en, en, en veel strijd. Het is toch ook een, een derby. En uh, twee ploegen die, uh, ja, die, die natuurlijk heel graag allebei willen. Uh, en ja, het zal, zal vandaag echt. Uh, ja, zal best een, een, een hevige strijd worden. En zondag verwacht ik dat ook in Tilburg. Beide keren voor een, een uitverkocht huis. Dus wat dat betreft is het wel heel erg leuk allemaal. Veel plezier en succes. Dankjewel. Al van schoenen, Doei. Nou ja. U wilt uw medewerkers en klanten snel de beste IT-diensten bieden. Dus vraagt u zich af: welke IT past bij mij? Hoe profiteer ik van de cloud? Wat koop ik in?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 Bezorgdheid en bij bonden en oppositie over het akkoord. En dissident Chun, snel weg uit China. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De bonden en de oppositiepartijen maken zich zorgen over de koopkracht. Dat blijkt uit reacties op het uitgelekte vijf partijenakkoord. pvda leider Samsom zegt dat de maatregelen er hard in hakken... bij mensen met een laag inkomen of mensen die zorg nodig hebben. Vakcentrale FNV vindt dat de koopkracht door het akkoord wordt gesloopt... Maar premier Rutte is het niet met die kritiek eens. Hij zegt dat Nederland een signaal moet afgeven. Belangrijk omdat we ja, laten zien aan financiële markten, aan u en mij... als mensen die moeten beslissen of we bepaalde uitgaven gaan doen. Uh, maar ook aan bedrijven dat dit een land is met stabiele overheidsfinanciën. En Het was van groot belang dat we uh, dat zouden laten zien. Gisteren lekte de maatregelen uit waarover VWD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie afspraken hebben gemaakt. En daaruit blijkt dat de koopkracht met maximaal 2% daalt. Verder gaat de AOW-leeftijd twee jaar eerder naar 67 en het eigen risico in de zorg wordt verhoogd. Het is extreem belangrijk dat Nederland zijn begrotingstekort volgend jaar terugbrengt tot onder de 3%. Dat zei IMF-directeur Lagarde in Nieuwsuur. Very high deficits fueled by relatively low growth if growth at all and a mountain of debt is just not sustainable as a principle and the Netherlands has been extremely solid and serious about it and has had the benefit of a triple a signature unlike many other countries so that's an asset that your country uh, has to preserve Lage economische groei en een groot begrotingstekort. Dat is op termijn niet vol te houden, zegt Lagarde. Ze vindt dat Nederland er alles aan moet doen om zijn triple E-status te behouden. En Lagarde zei verder dat het oplossen van de Griekse crisis tijd zal kosten. Ze benadrukte dat ze hoopt dat Griekenland in de eurozone blijft. De blinde Chinese activist Cheng Guangcheng kwam waarschijnlijk snel naar de Verenigde Staten gaan. Hij heeft de aanvraag voor een paspoort afgerond. En volgens de Chinese autoriteiten wordt dat paspoort binnen twee weken afgegeven. Chen kwam eind april in het nieuws toen hij aan zijn huisarrest ontsnapte... en zijn toevlucht zocht in de Amerikaanse ambassade. En dat leidde tot een diplomatieke rel tussen de VS en China. De nieuwe premier van Frankrijk, Ero, heeft de samenstelling van zijn kabinet eh, bekendgemaakt. Van de 34 ministers is de helft vrouw. Maar een grote verrassing is dat niet, zegt correspondent Ron Linker. François Hollande heeft tijdens de campagne al gezegd... dat als hij president zou worden... hij in zijn regering evenveel vrouwen als mannen zou gaan aanstellen. Nou, hij houdt woord, want van de 34 ministers zijn er 17 vrouwelijk. Hollande, die het tijdens de campagne had over de verandering... de vernieuwing van Frankrijk. Nou, als je kijkt naar deze ministersploeg... Van de 34 ministers hebben er 30 nog nooit een ministerspost gehad. Dus het is een nieuwe generatie socialisten die in de regering is gekomen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt wel bemand door een oud gediende. De nieuwe minister Fabius was onder president Mitterrand al twee jaar premier van Frankrijk. President Obama heeft de Medal of Honor toegekend aan een Amerikaanse militair die in 1970 in Cambodja is gesneuveld. Die militair had, terwijl hij zwaar gewond was, de levens van een paar andere soldaten gered. En de militair was 42 jaar geleden al voorgedragen voor de hoge onderscheiding, maar door de fouten, euh, fouten was de aanvraag blijven liggen. Een oorlogsveteraan die de papieren op het spoor kwam, heeft zich alsnog voor die zaak ingezet. En bij het internationale ruimtestation ISS zijn twee Russische cosmonauten gearriveerd. Volgens mij wel drie. De Soyuz-capsule waar ze in zaten is vanochtend vroeg vastgemaakt uh, uh, op een recordhoogte van 399 kilometer. Een perfecte, automated approach, docking occurring over de mongolian kazakh border 8:36 am Moskou-tijd. 249 miles over the earth three new residents have arrived at the International Space Station. En er zitten er nu zes, Daar zijn we het over eens onder wie de Nederlander André Kuipers die gaat op 1 juli als alles goed gaat samen met twee anderen terug naar de aarde. En prinses maxima is jarig. De vrouw van prins Willem-Alexander, Ze is 41 geworden. Maxima viert haar verjaardag in familiekring en dit weekend is ze in Londen waar ze een concert van het Koninklijke Concertgebouw orkest bijwoont. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Deze hemelveldsdag worden we getrakteerd op een droog intermezzo. Tijdelijke invloeden van een hoge drukgebied boven Noordoost-Frankrijk zorgen hiervoor. Er is vanochtend dan ook weinig bewolking aanwezig en dat heeft ook een koude nacht opgeleverd. Op veel plaatsen in het binnenland vroor het vanochtend vroeg aan de grond en in Twente lag ook op anderhalve meter de temperatuur onder nul. Vanochtend is er veel ruimte voor de zon en de temperatuur loopt al snel op naar een graad of elf. Geleidelijk ontstaan stapelwolken, maar het blijft vandaag droog. Vanmiddag schuiven ook steeds meer wolkenvelden vanuit het zuiden over het land. De temperatuur stijgt tot een maximum van 13 graden op de wadden en 16 graden in het zuiden. Daarbij staat een zwakke tot matige wind, windkracht 2 tot 3, die langzaam van zuidwest naar zuidoost draait. Vanavond is het bewolkt en blijft het nog droog. Vannacht kan in het zuiden lokaal een spat regen vallen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 6. Morgen, vrijdag, is er vrij veel bewolking, maar is er soms ook wat zon. ochtends is het overwegend droog, en in de middag en avond trekken enkele buien vanuit het zuiden over het land. Met maximaal van 17 of 18 graden wordt het morgen wat warmer dan vandaag.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 Lees de financiële bijsluiter. Hierin staat dat het risico van dit product groot is. Ga naar prominentzitten.nl voor de speciale luisteraarsaanbieding. Prominent specialisten lekker zitten. Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Er gaat in de zorg ook heel wat gebeuren... als het aan de vijf partijen coalitie ligt. Eigen risico fors omhoog, eigen bijdrage per lichtdag in het ziekenhuis. Mensen die een gehoorapparaat nodig hebben... moeten in het vervolg een kwart van de kosten zelf betalen. En de rollator gaat uit de basisverzekering. Redacteur Gezondheidszorg Rinke van der Brink... heeft de eerste reacties op de plannen al gehoord. Rinke vertel, hoe valt dat pakket? Nou, niet goed... Um, en niet omdat er uh, iets wordt gedaan om die groei van de uh, zorguitgaven te beteugelen, maar omdat dat volgens iedereen die ik heb gesproken op de verkeerde manier gebeurt. Wat de vijf partijen coalitie uh, doet, zeggen alle gesprekspartners, is niet iets doen aan die groei. Uitgaven, aan de hoogte van die uitgaven, maar alleen aan wie de rekening daarvan betaalt. Dus het, hetzelfde bedrag wordt nog steeds uitgegeven als je deze maatregelen neemt. Alleen zijn er anderen die de rekening betalen. In plaats van uit de collectieve uitgaven wordt een groter deel uh, betaald... door individuele zorggebruikers. En daar zit er meteen ook een gevaar, zeggen ze. Want? Waarom is dat geen goed idee? <güls> Nou ja, chronische gebruikers van zorg... dus mensen die een ziekte hebben die ze lang hebben... of die verschillende kwalen hebben en veel medicijnen gebruiken... die gaan relatief uh, veel meer betalen. En dat zijn heel vaak mensen met de laagste inkomens. En nu wordt daar wel een compensatiemaatregel voor getroffen... maar niemand weet nog hoe die eruit ziet. Mm -hmm. Of dat helemaal gecompenseerd wordt, dat is uh, misschien niet waarschijnlijk. En zeggen ze, wat je doet is het systeem in stand houden. Dus volgend jaar zit je met hetzelfde probleem... maar dan moet je weer uh, de Eigen risico's, uh, gaan het eigen risico gaan verhogen en eigen bijdragers gaan invoeren. Wat moet gebeuren is een, een verandering van de manier waarop in Nederland de zorg betaald wordt. Hm. En dat zeggen niet de minste partijen. Bijvoorbeeld de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Dat is de belangrijkste adviseur van de minister van Volksgezondheid voor, voor het strategisch beleid. Dus van hoe ga je naar de toekomst toe met je zorgstelsel. Maar ook GGD Nederland en ook de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie. Dus dat zijn echt belangrijke partijen die dus wel iets willen doen aan die zorguitgaven. Maar die zeggen, dit is gerommel in de marge. Maar, Rinke, de zorg duurder maken, dus eigen bijdrage verhogen. Zal dat dan niet de vraag afremmen? Hoe denken ze daar dan over? Nou, zij zijn bang dat die de vraag voor zorg die nodig is voor chronisch zieken misschien wel enigszins zal afremmen. Dus dat er chronisch zieken misschien uh, wat langer zullen nadenken of ze wel uh, dat onderzoek in het ziekenhuis laten doen waarvoor ze hun eigen risico uh, aanspreken. Maar dat het allerlei onnodige zorg die nu wordt gegeven, dat het daar veel minder invloed op zal hebben. En daarom willen zij het systeem hervormen. Dus niet meer dokters betalen omdat ze een operatie doen. Hè. Een dokter die drie operaties doet... verdient meer dan een dokter die twee operaties doet. En hetzelfde geldt voor het ziekenhuis waar die operaties plaatsvinden. Daardoor heb je nu dat bijvoorbeeld in, in de ene provincie... zes keer zoveel de amandelen bij kinderen geknipt worden... als in de andere provincie. Dat is niet uit te leggen om medische redenen... maar het gebeurt wel en dat is om financiële redenen. Ja. Dat soort mechanismen moet je uit het systeem halen. Zeg ja, dat is wat typisch. Hè. Dus hoe meer operaties je doet, hoe meer je verdient... en het ziekenhuis ook. Maar hoe zou dat... Wat voor alternatief zien ze? Ze zien een alternatief in bijvoorbeeld een experiment. wat in de regio Hardenberg op dit moment plaatsvindt. waar wij als NOS ook eerder aandacht aan hebben besteed. Daar proberen het lokale ziekenhuis met alle huisartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen. de ouderenzorg. alles en iedereen die daar met zorg bezig is. in die regio. dat is een gebied van ruim 100.000 mensen. samen. Te kijken hoe ze de gezondheid van de mensen uh, kunnen bevorderen, bewaken... en waar nodig uh, patiënten kunnen verzorgen. En dat proberen ze met één budget te doen... waar ze dus met z'n allen verantwoordelijk voor zijn... zodat die rare prikkels waarbij één partij zoveel mogelijk opereert... Uh, eruit worden gehaald. Dat experiment loopt uh, goed, de, de, de, dat is efficiënt. Mensen worden, gaan minder vaak naar het ziekenhuis... en worden uh, goedkoper uh, zeg maar bij de huisarts of in hun verpleeghuis... Uh, Verzorgt. Dat werkt allemaal. Alleen het grote probleem is dat het voor de, de, dat experiment heel moeilijk is om dat gefinancierd te krijgen. Omdat het eigenlijk niet kan in het Nederlandse systeem. Ja. Waar je betaald wordt omdat je opereert. Ja. ja, duidelijk. Dat moet dan ook weer veranderen. Rinke van der Brink, dank voor nu. Redacteur Gezondheidszorg. De reacties die hij noemde kunt u rustig teruglezen op onze website. Het tweede berichtje is het inmiddels harde kritiek op zorgmaatregelen. Vindt u op nos.nl. .no. Reacties zijn er ook te horen vanochtend op de camping in Castricum waar Mark-Robin Visser is. Hij heeft een grote tafel daar neergezet met een uitgebreid hemelvaartombijt. En danken de mensen dan ook nog over de zorgkosten, Mark-Robin? Nou ja, goed, kijk, zo'n lekker ontbijtje is natuurlijk hartstikke fijn op hemelvaartsdag. Maar ja, als je dan het lijstje overhandigt... want ik heb even een lijstje voor de mensen gemaakt met de hoofdpunten... Ja, dan zie ik de gezichten toch wel een klein beetje betrekken. Ja, dat gaat pijn doen, hè, met ja? veel mensen. Ja, dat gaat pijn doen, eigen bijdragen. Uh, voor het ziekenhuis, eigen risico, uh, rollator. Dat zijn dingen die natuurlijk kwetsbare mensen treffen. Ja. En uh, ja, dat gaat pijn doen. Geeft u veel geld uit aan de zorg op dit moment? Dat me. Uh, gelukkig, niet. Nee. gelukkig niet. Maar als je ervan afhankelijk bent, dan, uh, dan heb je hier last van. Ja. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen, er is ook een historische crisis. Dus er moet er wel iets gebeuren. En yes. ik denk ook echt dat iedereen uh, dat zal, zal voelen. Ja. ja. Hoe ziet u dat? U heeft het lijstje ook even bestudeerd. Ja, ik vind het wel meevallen eigenlijk, moet ik zeggen. Ja. ja. Ja, eigen bijdrage, 7,50 euro per lichtdag. Ja, ik vind het een schijntje, want je ligt natuurlijk heel goed daar. <laughs> dat, dus... mag je, dat mag je hopen, ja. Ja. Nou ja. Je moet je televisie en je telefoon ook al betalen als je in het ziekenhuis ligt. Hè? Dus, ja. Ja, ja, gelukkig hebben de meeste mensen een mobiel tegenwoordig. Ja. Maar ik, ik vind wel meevallen. En, een eigen risico van 350 euro, ja, het is niet weinig. Uh, maar het is veel hoger dan dat het nu is. Dat is nog, denk ik, voor veel mensen wel een fix bedrag. Zou u langer nadenken voordat u naar de dokter gaat... of naar een specialist met zo'n eigen bijdrage? Nee, dat zou ik zelf niet doen. Maar ik denk dat er mensen zijn die uh, zoveel verdienen... dat ze er misschien wel over na gaan denken. Uh, aan de andere kant ben ik ook, als ik kijk, als ik de stukken lees... Uh, als ik de krant kijk, dan hebben we een historische crisis. Wat ik net al zei, ja. dus hebben we, er is echt iets aan de hand. Dus, um, en als je dat beziet, dan denk ik dat, er, dat het een redelijk pakket is. U heeft er wel begrip voor dat ja. er ingegrepen wordt? Ja, daar heb ik wel begrip voor, ja. Ja, en u zegt 2 procent, dat valt eigenlijk nog wel mee. Ja, ik vind meevallen. Ik, mee ik vind echt dat we iets moeten doen. Ik vind dat we moeten, dat begrotingsakkoord moeten terugdringen. Ik vind niet dat we meer geld moeten uitgeven dan dat we, dan dat we hebben. Of althans niet veel meer. Dus ik, ik sta wel achter deze bezuinigingen. Ik ga sowieso bijna niet uh, naar de dokter en ik wacht al heel lang. En ik kan me voorstellen dat mensen eerst uh, wat meer misschien op internet gaan kijken... of ze kunnen vinden wat ze hebben. Uh, Zelf dokteren? Oh jee, nou ja, dat toch wel, wel. gevaarlijk, hè? Uh... Dat kan dan weer tot allerlei andere nare ja. dingen. He? Ja, dat is wel waar. Maar goed, je ziet het mensen sowieso doen. Ik wel, in ieder geval. Dus... Er zijn natuurlijk mensen die wel veel ziek zijn... en die er zelf natuurlijk niet zo heel veel aan kunnen doen. Ja, dat klopt. Ja, die worden nog steeds goed geholpen, gelukkig, denk ik. Alleen, het kost iets meer. Ja. Ja. Had u verder nog tips? Zijn er nou dingen waarvan u dacht van... nou, als er nou bezuinigd moet worden, waarom staat dat er dan niet bij? Nou, ik heb zelf een uh, hele hoge hypotheek, dus niet te veel op de hypotheek aftrek uh, <treeks> graag. Dat zou mijn, uh, oei oei oei voor mijn tip zijn. Uh. Oei oei. <treeks> Nee, ja, nee. Ik, vind, uh, ik vind de maatregelen die hier genomen worden, uh, uh, vind ik goed. Wat mij betreft kan er nog wel iets meer op de sigaretten en op de, en op de alcohol. Oké, okay. nog iets meer op de sigaretten en de alcohol. Wat, kun, wat zegt u? Ja, dat doet mij pijn, maar dat ben ik ja? toch graag bereid. Wat vooral? Pijn. Welke vooral? Nou ja, uh, voor mij vooral wijn. Ik hou meer wijn. van wijn dan van bier. Maar ik ben graag bereid voor deze crisis uh, die 15% extra te betalen. Ja, ja. Ik heb net vanmorgen al met de supermarktondernemer uitgerekend... dat er toch al gauw over 50 cent drie kwartjes op een fles wijn gaat. Ja, nou ja, dan ga ik zo snel naar binnen. Nee, het, is, het gaat om hier in Wel, nou, Nog even een snelle voorraadje aanleggen. Ja, precies. Ja, precies. ja, dat is misschien een tip, want uh, nu kan het nog. Ja, nu kan het nog, dus we moeten nu naar binnen. Ook al is het vroeg, uh, het zonnetje schijnt hier al, dus uh, we kunnen vroeg beginnen. Zeg. Ik zou zeggen, ga lekker boodschappen doen, nog tegen het lage tarief. En uh, bedankt voor jullie reactie. Graag gedaan. En uh, ondanks het uh, toch pittige lijstje wens ik jullie een fijne hemelvaartvakantie. Dankjewel, hetzelfde. Okay. Veel wel. plezier nog. En zo dadelijk de herbegrafenis van de ex-premier in Litouwen zorgt voor heel wat commotie. Gaan we zo uh, op inzoomen. Verkeersinformatie, ook daar uh, kunnen we weer kort over zijn op deze hemelvaartsdag. Het is heel rustig, geen files, rij voorzichtig. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Bij de CDA-leidstrekkerscampagne draait het om de vraag... moet er een nieuw gezicht van buiten Den Haag komen... in de persoon van Mona Keizer, of valt de keuze op een ervaren Haagse politicus als Sybrand Buma? De zes kandidaat van het CDA... gingen gisteravond voor het laatst met elkaar in debat. En spannend werd het ook dit keer niet. Gelukkig voor onze verslaggever Margreet Boer was Guus Meeuwis er ook. En ik loop hier alleen... In een te stille stad, ik heb Een debat in Brabant moet toch anders zijn dan een debat in Rotterdam of Groningen. Dat moeten de organisatoren gedacht hebben. Dus trad Guus Meeuwers op. Maar één ding bleef toch hetzelfde. Een felle discussie tussen de zes kandidaten kwam niet echt van de grond. En dat is eigenlijk ook wel logisch, want alle zes staan ze voor de koers van het CDA zoals die is neergeschreven in een rapport van het Strategisch Beraad. En na anderhalve week lijsttrekkersdebatten waren ze vooral blij met elkaar en blij met hun partij. Ik denk dat wij trots mogen zijn op elkaar en dat het heel goed is als we af en toe elkaar scherp houden. Wat ik de afgelopen week met name heb gemerkt is dat onze boodschap van hervormen waar hervormd moet worden... maar behouden wat goed is, dat die boodschap wordt gehoord. Wat mij opgevallen is de afgelopen tijd... is hoe ontzettend uh, veel CDA's bereid zijn om je te ontvangen... om samen met jou in gesprek te gaan... en hoe dat ook geleid heeft tot nieuw elan in de partij. Het spettert in onze club. Wat, dat is vooral wat ik heb overgehouden van de afgelopen weken. Uh, er is veel meer CDA dan we soms denken... Na dit laatste lijsttrekkersdebat is het woord aan de leden. Zij moeten stemmen. En voor veel CDA's is nu de vraag, moet het een nieuw gezicht worden... of toch iemand uit Den Haag met veel Haagse ervaring? Waarom Mona? Um, omdat zij een uh, vernieuwend geluid heeft, heel duidelijk is, uit het lokale politiek komt. En ik denk dat zij uh, absoluut een nieuwe lijsttrekker moet zijn. Maar ze is een fris gezicht waarmee ze, uh, uh, ja, waarmee ze nieuwe kiezers weer kan trekken. Mona Keijzer die, uh, heeft meegedacht met strategisch beraad. En ik denk dat zij dus echt uh, de nieuwe koers van het CDA belicht gaat. Zitten jullie in het campagneteam van Mona? Ja. Wij uh, zijn ja. allemaal actief ja. voor Mona. En wat doen jullie dan de hele dag? Man. Man. Twitteren, Gisteren, Facebooken. Alles, alles, constant fotootjes, twitteren, de hele rotzooi. Van, ja, van, die is heel enthousiast. Waarom dan? Ja, ze heeft het Haagse niet. Het lijkt erop dat de laatste dagen je een beetje het gevoel krijgt... het gaat bij het CDA over vernieuwing, een nieuw gezicht... of uh, zekerheid van Haarsma Buma. Heeft u dat gevoel ook? Ja, je slaat de spijker op zijn kop. Dat is inderdaad de tweescheid die ik uh, nu ook heb, ja. Is toch? Zeg, zeg het dan. Zegt u ook van, nou ja, de Haagse gezichten die... die... Heb ik gefaald. Ja, ja, dat denk ik. Dat is zeker, uh, zeker waar. Mijn voorkeur gaat uit naar, uh, naar Buma. Waarom? Omdat dat een, uh, een, uh, ja, een man is die toch een stuk ervaring heeft. En, uh... Ja, degelijk en degelijk. Maar ik, ik, ik vind Mona ook geweldig. Mona, ja, daar ben ik volkomen het ja. mee eens. En niet alleen omdat het een vrouw is, maar ze is heel helder. Duidelijk en verkoop geen onze. Het is wel belangrijk dat je in een slangenkaal, zoals hij in Den Haag zich manifesteert, dat je daar ervaring in hebt. Want iemand die er pas in komt, zal het wel heel erg moeilijk voor zijn. Ja, ja dat, is, dat is zo. En de Haas-Bibima die heeft natuurlijk, ja, die heeft wel in zich. Maar ik zou toch, ja, je kunt het niet, niet alle twee proberen, maar dan zou ik het toch eens willen zien doen. Ja, vrijdag wordt dan bekend of één van de zes kandidaatlijsttrekkers meer dan 50% van de leden achter zich heeft gekregen. Als dat nou niet zo is, dan gaan twee kandidaten met de meeste stemmen verder. En dan moeten ze dus de strijd met elkaar aan. En op 1 juni wordt bekend uiteindelijk wie de CDA-lijst gaat aanvoeren. Het is tien minuten voor negen. Vandaag wordt in Kaunas, in Litouwen, oud-premier Brazaitas is, moet ik zeggen, herbegraven, Brazaitis. Met alle ekaars, hij collaboreerde met de nazi's. Onder zijn regering werden gruwelijke pogroms gehouden. Hij stierf in 1974 in de Verenigde Staten en is daar ook begraven. Vandaag keert zijn stoffelijk overschot terug in Litouwen. We praten erover met Karel Berghoff, verbonden aan het NIOT... het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Meneer Berghoff, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u wat meer vertellen over deze Brazaitis? Ja, Brazaitis, dat is de naam die hij in Amerika gebruikte. Hij gebruikte tijdens de oorlog de naam Ambrazevicius. Uh, hij was een nationalist die uh, zitting nam... in de zogenaamde voorlopige regering van Litouwen. Die werd uitgeroepen in Kaunas op 23 juni 1941. één dag voordat de Duitsers daar aankwamen. En uh, op dezelfde dag brak ook een grote pogrom uit... Uh, hij is toen in de regering gebleven en was ook de premier. Tot de Duitsers die regering ontbonden, zes weken later. Ja. Nou, u wilt natuurlijk weten wat hij dan allemaal deed als, uh, als leider. Mm -hmm. Er zijn allerlei wetten toen ontworpen. Die waren allemaal uh, erg antisemitisch. En daar was ook gewoon consensus over. Er werd uh, gezegd, de Joden zijn uh, communisten. Zij moeten... Uh, dwangarbeid gaan verrichten. Uh, helemaal aan het eind hebben ze zelfs nog een ontwerp gemaakt. voor een Jodenstatuut. Dat alle Joden van Litouwen naar ghetto's zouden moeten. Dat soort zaken. Ja, dus hij heeft, um, heeft actief meegewerkt aan de een aanval op de Joden, zegt u eigenlijk? Nou ja, kijk, het gaat even om het soort vervolging. Uh, de regering heeft niet een decreet uitgegeven. waarin staat: uh, wij willen dat de Joden worden gedood, bijvoorbeeld. Er was dus een pogrom en de regering heeft toen uh, gezegd... Uh, Litouwse personen moeten dat soort zaken vermijden... ook al zijn er anti-Joodse maatregelen nodig. Dus ja, in precies. één adem werd zowel gezegd, we zijn antisemitisch... maar uh, bepaalde zaken doen we niet. Ja. Maar meneer dus, Berkhoff, als, als wij goed beluisteren... dan gebeurde dat op hetzelfde moment uh, dat de nazi's kwamen in het land. Uh, ze handelden dus niet in opdracht. Dit was ook deels eigen initiatief. Die pogrom was eigen initiatief. Uh, nou is het niet zo dat is aangetoond dat meneer Ambrazevicius of Brazaitis daar een rol in heeft gespeeld. Maar de organisatie waar hij zelf bij betrokken was, lid van was, de, het uh, Litouwse Activistenfront, dat, die was daar wel heel erg uh, mee bezig. Nee. En, en, en die, die, die negatieve sfeer tegenover joden in Litouw, waar kwam, waar kwam dat vandaan? Nou, dat had een, ook een vooroorlogse uh, geschiedenis... maar het werd versterkt door de korte Sovjet-bezetting. En die werd uh, in brede kring ge uh, geïnterpreteerd als een, een soort Joods, Joods complot. He, de Joden zouden, uh, van de Litouwen zouden hebben samengewerkt met, uh, met de Sovjet-bezetter... wat volkomen uh, onzin was, maar men wilde hen graag de schuld geven. Hmm. Is, is Parazaitis ooit vervolgd of heeft men hem geprobeerd te vervolgen? In Amerika is een onderzoek geweest, maar dat concludeerde na enige tijd dat er geen uh, bewijsmateriaal was. Hij heeft zelf trouwens uh, uh, niet echt gezw gezwegen. Hij heeft in Amerika gezegd bijvoorbeeld uh, de publicaties van de antisemitische decreten die na de oorlog zijn verschenen. Dat zijn vervalsingen, dat soort zaken. Hij was een bekende figuur in de Litouwse gemeenschap in de VS. Maar waarom is hij daar terecht gekomen? Is hij gevlucht? Ja, hij is gevlucht. En uh, nou ja, zoals zoveel. En uh, hij heeft gewoon een nieuw leven opgebouwd in de VS. Hmm. Er zijn uh, veel Litouwse Joden in de Tweede Wereld omgekomen. Ik kan mij voorstellen, en we zeiden dat in de inleiding al eventjes, dat uh, de terugkeer van dat stoffelijk overschot en het herbegraven slecht valt onder de Joden in Litouw. Ja, onder de Lito Joden in uh, Litouwen, maar ook uh, in het buitenland. In, in de VS, waar veel van hen uh, die overleefden uh, zijn heen gegaan. en in Israël. In Litouwen zelf woonden niet zoveel Joden meer. Kijk, het is zo dat uh, bijna alle Joden daar vermoord zijn. Dat maakt Litouwen ook een heel bijzonder geval. Hè? Bijna 95 is toen vermoord. Ook binnen een heel korte tijd, in 1941 al. Dus inderdaad, die kwestie is uh, opgepikt. En uh, nou ja, men vindt het een grof schandaal... dat bijvoorbeeld uh, de kosten van het transport van dat lichaam... Die worden betaald door de regering... Dat soort zaken, dat vindt men ongelooflijk. En, en misschien dat u dat weet. Hoe komen ze er in Litouwen nu op om dit dan te doen, deze herbegrafenis te organiseren? Dat weet ik eerlijk gezegd niet zeker. Uh, maar het is wel zo dat deze meneer al eerder uh, positiever is beoordeeld. Er is ook een straat naar hem vernoemd. Uh, kijk, de, de regering van Litouwen en het parlement ook hebben al enige tijd het streven gehad om. Uh, in ieder geval die provisionele regering uh, in zekere vorm van uh, rehabilitatie te geven. Hè. Nog in 2000 heeft de president van Litouwen daarbij ingegrepen. Die, die blokkeerde een wet. En volgens die wet zou die regering dus uit de oorlogstijd legitiem zijn geweest. Dat werd toen als een groot probleem gezien door de president. Maar uh, er zijn veel uh, nationalistische Litouwers die toch vinden dat het een... In ieder geval in zijn bedoelingen een goed idee was, die regering. Mm, mm, hoe, hoe gaat, wat is uw inschatting, uh, Litouwen in algemene zin om met het uh, oorlogsverleden? Nou, het, het gaat eigenlijk een beetje de verkeerde kant op. Uh, het begon heel goed. Mm -hmm. Nog voordat de Sovjet-Unie uiteindelijk viel, erkende het uh, Litouwse uh, parlement dat veel Litouwers betrokken waren geweest bij de Holocaust. Uh, maar. Men is nu ook erg bezig met de Sovjet-bezetting. En men is nogal eens geneigd om dat op één lijn te zetten met de naziteit. Je zou daar natuurlijk een heel interessant gesprek over kunnen hebben. Van, uh, uh, in, in, in, het is natuurlijk ook zo dat beide bezettingen heel erg waren. Maar de holocaust wordt een beetje gezien als een soort belemmering in, in zo'n gesprek. Men heeft het er niet graag over. Ja. En dat is dus steeds minder ook. Interessant. Um, Karel Berkhoff verbonden aan het uh, NIO. Dank... voor uw uh, verhaal over uh, de oud-premier Brazaitis van uh, Litouwen. Na negen uur in het Radio 1-journaal... de Syrische president Assad heeft weer eens een interview gegeven. Sander van Horen heeft meegeluisterd. Hij bericht er zo over. En we zijn in Griekenland. Griekenland dat zucht... onder nog veel heviger bezuinigingen dan wij straks op het bordje krijgen. Joris van der Kerkhoff is op straat in Athene. Zodra het voorjaar wordt, gaat het kriebelen. Met de zon op je huid en de wind om je kop lekker op de fiets. Op Himmelvaartsdag in Dit is de Dag... speciale aandacht voor Nederlands populairste vervoermiddel. Nederland fietst. Vanmiddag van 2 tot half 4 in Dit is de Dag...